uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Bijna 2,5 miljoen Nederlanders hebben gisteravond gekeken naar de slotceremonie van de Olympische Spelen. Dat heeft de Stichting Kijkonderzoek vanochtend bekendgemaakt. De Spelen werden in het Olympisch Stadion in Londen afgesloten met een spectaculaire show. Met veel theater, dans en Britse popmuziek. De Nederlandse Olympische ploeg komt vanmiddag aan in Nederland. De trein met de succesvolle Oranje Sporters rijdt tegen vieren het station van Dembos binnen. In die stad worden de Olympiërs gehuldigd. Verwacht wordt dat een paar sporters een onderscheiding krijgen. Verder is er een groot feest bij het station in Den Bosch georganiseerd... waar diverse Nederlandse artiesten zullen optreden. De NOS zendt het feest rond de huldiging in Den Bosch rechtstreeks uit. Werkgevers moeten personeel met schulden meer ondersteunen. Op die manier kan het ziekteverzuim onder mensen met financiële problemen... flink worden teruggedrongen, zegt de Vereniging voor Schuldhulpverlening en VVK. De laatste tijd stijgt het aantal schuldgevallen snel. In sommige bedrijven hebben één op de 4 werknemers betalingsproblemen. Volgens de NVVK kunnen die mensen zich vaak niet goed concentreren... waardoor het werk eronder leidt. Als de bazen hun personeel met schulden helpen... komt dat het bedrijf ook ten goede, zegt de NVVK. Inmiddels zijn er al werkgevers die hun medewerkers met schuldproblemen helpen. De stroomprijs op Bonaire gaat binnenkort waarschijnlijk met meer dan 50 procent omhoog. Die verhoging is een gevolg van een uitspraak over een conflict... tussen de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij en de eigenaar van een windmolenpark. De eigenaar van het windmolenpark mag van een arbitragecommissie... van nu af aan de volledige energieprijs berekenen. Tot nu toe betaalde de elektriciteitsmaatschappij veel minder. Het bedrijf was ervan uitgegaan dat windenergie veel goedkoper zou zijn... en weigerde de werkelijke kosten te betalen. Als het windmolenpark de werkelijke kosten in rekening brengt... gaat de energieprijs op Bonaire met 50 omhoog. Het bestuur van het eiland is bang dat burgers die prijsverhoging niet kunnen opbrengen. De Griekse politie is op zoek naar vijf verdachten... die betrokken zouden zijn bij de moord op een Iraakse immigrant. Hij werd gisterochtend in het centrum van Athene... door vijf personen aangevallen en met een scherp voorwerp gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij een paar uur later overleed. Volgens de politie waren voor het incident... al een Roemeen en een Marokkaan aangevallen, maar zij wisten te vluchten. Het aantal immigranten dat wordt aangevallen... is de afgelopen tijd flink toegenomen. Steeds vaker treden gewelddadige groepen in Griekenland op als burgerwacht.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 Goedemorgen, op maandag 13 augustus zijn we er weer tot half tien. Want vanaf vandaag geldt weer de oude programmering. Dus zo dadelijk Sven Kokkelman met uh, Goedemorgen Nederland. Maar we kijken toch ook nog eventjes naar de sportzomer, Vooral naar de Olympische Spelen. We bellen zo namelijk met de burgemeester van Den Bosch, Ton Romboud. Want hij mag vanmiddag de Olympias huldigen. En wat vonden we eigenlijk leuk? Waar keken we naar deze sportzomer? En hoe keken we eigenlijk via tv, via internet? Luisteren we misschien naar de radio, natuurlijk. Maar we beginnen met het nieuws over het land. Het aantal loonbeslagen groeit. En het zijn niet alleen de schuldenaren die daar last van hebben. Bij sommige bedrijven is één op de vier medewerkers beslag gelegd op het salaris. Dat zegt de Vereniging voor Schuldhulpverlening, Verlening, de NVVK. Uit de peiling van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders... blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar... het aantal loonbeslagen met zo'n 15 procent is gestegen. De bijdrage is van Bart Kamphuis. Het is moeilijk om goed zicht te krijgen op loonbeslag in Nederland. Aantallen worden niet geregistreerd en bedrijven praten er niet graag over. De NOS benaderde elf bedrijven, acht wezen verzoeken om informatie af. Vast staat wel dat het aantal beslagen groeit. 1 op de tien Nederlanders heeft problemen met schulden. En het is de schuldeisers de laatste jaren makkelijker gemaakt om beslag te laten leggen op het inkomen. Steeds meer werkgevers worden er dus steeds vaker mee geconfronteerd. De deurwaarder op de stoep. Ja, dan maak je het open en dan zie je een naam staan. En dan denk je, ja, uh, het eerste wat me dan te binnen schiet is goed. Ik, ik moet dat tegen diegene gaan vertellen. Uh, een, een soort van schaamte. Hanan Abdeloui, directeur van schoonmaakbedrijf Just Clean in Tilburg. Het stuit haar tegen de borst dat het met het betekenen van een beslagvonnis. de werkgever ook wordt geïnformeerd over de hele justitiële achtergrond van de schuld van de werknemer. Ja, absoluut. Want ik bedoel, wie wil nou dat zijn werkgever erachter komt dat, uh, uh, dat er bepaalde dingen in zijn leven gebeuren. of dat hij uh, rekening niet op tijd betaalt. Naast moeilijke gesprekken heeft de loonbeslag ook invloed op de prestatie van de betreffende werknemer. Ze moeten geld inleveren voor, iets waar ze voor, ja, voor hetgeen waar ze voor hebben gewerkt. Op het moment als iemand ervoor kiest om dus niet meer voor mij te werken, dan zit ik met een uh, leeg gat. Want dan heb je één geïnvesteerd, niet alleen maar uh, in tijd, maar ook financieel. En vervolgens uh, zegt hij aan je paraplu omdat er een... Uh, waarde het zo nodig vond om via de werkgever de loon op te halen? Ja, ik, ik, ik snap dat het vanuit de wet een verplichting is. Maar ja, als ondernemer zit je er natuurlijk niet op te wachten... dat je geconfronteerd wordt met ja, problemen die elders zijn ontstaan... en die een beslag op onze capaciteit doen. Zegt Paul den Ronden. Hij is directeur van payrollbedrijf Tentoo in Amsterdam. Uh, grof gezegd uh, is iemand er wel uh, de helft van de dag mee bezig. Uh, dus we zijn een halve fulltime daaraan uh, kwijt. Alleen aan loonbeslagen? Alleen aan loonbeslagen inderdaad, ja. ja. zegt dat in haar schoonmaakbedrijf loonbeslag slechts incidenteel voorkomt. Maar... Er zijn echt wel heel veel uh, collega-bedrijven die bijna alleen maar te maken hebben met mensen die uh, in de schulden zitten of... Uh... Of in ieder geval langlopende leningen hebben die ze niet meer af kunnen betalen. Maar dat komt echt heel vaak voor, vooral in deze crisis, zeg maar. De schuldhulpverlening vindt dat werkgevers meer aandacht moeten besteden... aan het ondersteunen van werknemers met loonbeslag. Dat is in het belang van de werknemer en in belang van het bedrijf. En de deurwaarders pleiten voor een eenvoudiger afhandeling... waarbij de werkgever niet als vanzelf wordt geïnformeerd... over alle justitiële achtergronden bij een loonbeslag. Niet meer zelf over je salaris kunnen beschikken. Het overkomt steeds meer werknemers dus. Oorzaak, er wordt dus steeds meer, u hoort het bad zeggen, beslag gelegd op inkomen. En werkgevers zijn daar niet altijd goed op voorbereid. Joker de Kok is manager schuldhulpverlening bij de gemeente Tilburg... en voorzitter van de Vereniging van Schuldhulpverlening, de NVVK. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden het uh, in het vorige uur ook de deurwaarders zeggen... dat in het eerste kwartaal het aantal loonbeslagen zo'n 15% is gestegen. Um, en dat het dus om uiterlijke honderdduizenden beslagen per jaar gaat. U heeft contact met bedrijven die ermee worden geconfronteerd. Waar komt het het meeste voor? Is, is, is dat aan te geven? Welke branche? Nou, het komt eigenlijk heel uh, veel voor, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar lage lonenbranches, zoals bijvoorbeeld de schoonmaakbranche, maar ook het openbaar vervoer en natuurlijk ook heel veel bij uitzendbureaus waar mensen tijdelijk en wisselende werkzaamheden verrichten. Het zijn dus mensen die al niet zoveel verdienen. Ja, ja dat, en dus niet alleen in die branche, maar als je zegt waar komt het echt veel voor, met name in de lagere lonen. Daar, ja, daar heb je gewoon bedrijven waar het gewoon 1 op 4 of 1 op 10 afhankelijk van het soort bedrijf, waar mensen gewoon geconfronteerd worden met loonbeslag. Dus één van de vier werknemers bij een dergelijk bedrijf heeft in sommige gevallen uh, te maken met loonbeslag. Dat is nogal wat. Ja, Het betekent heel veel op de werkvloer. He, dus het, mensen zijn heel erg bezig met heel die schuldenproblematiek. Want je kunt je voorstellen als je financiële problemen hebt, dan ja, daar sta je mee op, dan ga je mee naar bed. Er staan constant mensen aan de deur. Elke uh, euro die je uitgeeft moet je goed nadenken. Maar er is ook heel veel onrust binnen het gezin, binnen de relatie. Je slaapt er niet van. Dus het heeft veel consequenties. En bedrijven, hoe gaan die ermee om? Dat is heel erg wisselend. Er zijn bedrijven die hebben echt veel aandacht voor hun medewerkers... en zijn ook betrokken bij hun medewerkers. Maar je ziet ook... Dat een aantal zeggen van ja, dat is toch een taboe en dat is van de privé, daar bemoei ik me niet mee, daar, ik niet, daar vraag ik niet naar. Kijk, als iemand een gebroken been heeft, dan is er aandacht voor, voor het herstellen en het welzijn van mensen. Maar financiële problemen, daar is toch altijd nog wel een behoorlijk de woel op. Ook al weten we in de crisistijd dat je overkomt en toch zeggen met name werkgevers en personeelsfunctionarissen van ja nee, dat is je eigen verhaal, dat bemoei ik me niet mee. Maar leidt het dan niet tot, um, laten we zeggen, stress en ziekte gevolg vervolgens? Ja, ja, heel veel. Want uh, net wat ik net zei, het houdt je heel erg bezig. En op het moment dat je gewoon, hey, je moet met schuldeisen contact hebben, je bent aan het bellen. Nou, die zijn meestal overdag bereikbaar wanneer jij op je werk bent. En dan, ja, dan moet je bellen, dan moet je overleggen. En dan, uh, ja, thuissituatie belt op, je slaapt s'nachts slecht. Dus je hebt ook concentratieproblemen. Dus dat zorgt ook heel veel voor ziekteverzuim. Ja, is het trouwens makkelijk om loonbeslag te laten leggen? Nou, Elke schuldeiser kan in principe naar een deurwaarde toe gaan. Een deurwaarde moet dan vervolgens aan de rechtbank om vonnis te halen. En je ziet een toenemende mate dat daar inderdaad gebruik van gemaakt wordt door schuldeisers Die zeggen van ja, ik, mensen hebben veel schulden, ik wil niet achteraan de lijn staan. Dus ik laat loonbeslag leggen, dan ben ik er aan de voorkant heel dichtbij. Het zijn wel heel veel kosten aan verbonden. Een vordering van bijvoorbeeld 600 euro, wanneer een vonnis gehaald wordt en er daadwerkelijk loonbeslag gelegd wordt, is die vordering van 600 euro, 1400 euro geworden. Dus er komen echt heel veel kosten bij. En dat moet je ook betalen als degene die de schulden heeft ja. gemaakt? Ja, dat moet je allemaal betalen. En speelt ook een rol, want dat horen we dat vorige uur ook mensen zeggen van ja de werkgever weet opeens alles van zijn werknemer want als je inderdaad zo'n vonnis haalt dan staat er ook exact in hoe iemand gekomen is tot die schulden in welke, welke vordering je aangegaan bent. Bijvoorbeeld, je hebt ergens een bestelling gedaan... of je hebt je huur niet betaald, je energie niet betaald. Het hele verhaal van welk bedrijf, hoe het gegaan is... staat allemaal in, de, in het loonbeslag. Dus ook ja, welke, welke, wanneer het ontstaat is, hoe het ontstaat, staat er allemaal in. Ja, vindt u dat dat uh, zo moet? Of zegt u, van nou alleen het papiertje dat je loonbeslag kan laten leggen... en dat de rechtbank dat goed vindt, zal voldoende zijn? Ja, het is belangrijk dat de schuldenaar zelf weet... van wat de achtergrond is van het loonbeslag. Maar daar wordt hij of zij geïnformeerd door door de, de deurwaarder over geïnformeerd... en door de rechtbank en via de deurwaarder. Dus het is helemaal niet nodig dat de werkgever het ook weet. Ik bedoel, die mag vertrouwen in deurwaarder. Deurwaarders zijn, uh, zijn uh, ambtenaren die vervolgen de wet. Dus je mag gewoon vertrouwen dat als een deurwaarder... loonbeslag legt, dat het klopt. En de, de werkgever hoeft helemaal niet te weten... van welke schuldeiser die vordering is. En eigenlijk zou de politiek, want die gaat daarover... Hè, dat moeten veranderen. Nou, het is denk ik sowieso belangrijk... in zometeen het lijsttrekkersdebat... He, dat, en, en, en met de verkiezingen dat er goed gekeken wordt naar, naar de schuldenproblematiek van Nederland. Als je weet dat nummer 1 bij de schulden de, de belastingen staan en nummer 2 de ziektekostenverzekeraars he, die, die veel vaak voorkomen. Dat zijn overheidsvorderingen. En je kunt je afvragen van in hoeverre moet je als politiek daar wel of niet in, in bewegen. En ik denk dat het een belangrijk onderwerp is bij het lijsttrekkersdebat. Nou, het is uh, genoteerd. We zullen gaan kijken of het inderdaad een onderwerp wordt. Uh, mevrouw de Kok, ik dank u wel voor uh, uw reactie. Jokke de Kok, manager schuldhulpverlening bij uh, de gemeente Tilburg... maar vooral ook voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening, de NVVK. Het is 13 minuten... Over negen. En het kan u niet ontgaan zijn, want het zit erop. Zeventien dagen hebben ze geduurd. De Olympische Spelen van 2012 in Londen. En onze Olympische sporters nemen zo dadelijk de trein. Om twaalf uur hebben we gehoord van Edwin Cornelissen. Stappen ze op in Londen. En ergens in de loop van de middag, dan komen ze in Den Bosch aan. Want daar worden ze gehuldigd. Burgemeester Ton Rombouts is van Den Bosch. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook vicevoorzitter van NOC-NSF. Is dat de reden dat ze bij u in de stad komen? Oh, dat denk ik niet. Ik weet het dan zeker van niet. Er is een tender geweest. En drie steden zijn uitgenodigd om een bidboek in te dienen. Rotterdam, Den Bosch en uh, Amersfoort. Wordt er echt zo'n wij... verkiezing georganiseerd tussen de steden... over wie de Olympische sporters mag ontvangen? Uh, dat doet het NOC inderdaad deze keer. Uh, andere keren zijn de sporters vaak per vliegtuig teruggekomen vanuit uh, Peking, Vancouver. Ja, dan is het Schiphol. Dan worden ze in Amsterdam en de laatste keer in Haarlem ontvangen. Uh, en nu, uh, er staat in het contract van de Nederlandse Spoorwegen... als uh, een van de hoofdsponsors van het NOC... dat als het mogelijk is de sporters per trein naar Nederland komen. En dat was bijvoorbeeld mogelijk in 2006... toen in Turijn de Winterspelen waren en toen zijn ze in Zwolle ontvangen. Ja. Nou uh, weet ik toevallig ook dat Den bos vorig jaar... ...verkozen is tot de meest gastvrije stad van Nederland. Dus ja, alle armen gaan open en ze zijn overal welkom. Wat gaan die sporters van me daarvan merken vanmiddag? Uh, ik ben gisteren zelf teruggekomen uit Londen. En het eerste wat ik gedaan heb voordat ik naar huis ging... ...is even kijken hoe het podium bij het station erbij staat. Nou, dat is prachtig. Het station is helemaal omgedoopt tot een uh, gouden plak. Het podium is uh, ge ge gevormd uh, als een soort gouden plak met natuurlijk een prachtig uh, lint eraan en daar lopen uh, de, de sporters in een soort catwalk uh, op die medaille en uh, worden één voor een aan het uh, publiek uh, gepresenteerd en wij rekenen erop dat het heel erg druk gaat worden in de bos. Hoeveel mensen rekent u op? Ik schat zelf dat er 8000 mensen zullen zijn. Ja, en dat advocatenkantoor staat er ook bij. Ja, die hebben we als VIP uitgenodigd in het VIP-vak. Oh, dat, was, dat zat erachter. <laughs> nee, ik heb nog tegen de advocaat willen laten zeggen. Uh, als u zich nu goed kunt concentreren door de overlast, dat snap ik best. Uh, dan mag u desnoods op mijn kamer gaan zitten werken, want uh, ik ben er toch nog even niet. Uh. Dat is ook een leuk aanbod van de burgemeester. En, en wat ik vandaag ook lees, dat wist ik zelf nog niet, is dat uh, Brabant uh, heel erg succesvol is. Zijn er ook bossenaren nog bij? Zeker weten. Marianne Vos is in de. En het ziekenhuis geboren is een Brabantse. <laughs> um, ja, ik ga lachen, burgemeester. Want ik, word ja, altijd, uh, ik moet altijd zo lachen om elke stad... Je ja, nee, maar elke stad probeert dan iemand uh, toch binnen te halen. Ook al ben je maar uh, vijf minuten er geweest omdat je geboren bent geweest. Maar goed, het is u gegund, hoor. Marianne uh, Vos, wie, wie heeft u nog meer? Maartje Palme. Die is niet in Den Bos geboren, maar woont hier al jarenlang. Speelt, speelt voor Club Den Bos, Maartje Godrie, Liedewij Welten, Kalein uh, Dirksen van der Heuvel. Allemaal hockeyvrouwen. En we hebben onder de deelnemers ook zitten, uh, Rea Lenders, de trampolinesprings, dat die naar Den Bos verhuisd is. Uh, en hier alweer jaren traint in de Flikvlakhal. Uh, Bas Verweiler, de schermer. En uh, misschien ben ik niet eens compleet. Nee. Eentje waar u echt heel bijzonder trots op bent? Ja, Marianne, ik Marianne. ben zelf een wielerliefhebber, uh, heeft een fantastische race uh, gereden, heeft hem gedomineerd, beheerst. maar uh, de hockeydames hebben het ook fantastisch gedaan. Ja. Ik wens u een, uh, een mooie middag, dat zal wel uh, lukken vanaf uh, een uur of vier, want dan uh, komen ze aan bij u in Den Bosch. Meneer Rombaert. Dank u wel. In Groot-Brittannië zijn ze laaiend enthousiast over de Spelen. Benieuwd natuurlijk hoe wij in Nederland hebben gekeken naar die Spelen. We gaan er straks uitgebreid over praten met onze kijkcijferspecialist. En er zijn geen files, dus de zomer is weliswaar bijna afgelopen... maar begint ook weer goed. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. ask me where to begin am i so lost in my sin you ask me where handig als je de weg naar huis weer weet te vinden. I'll find my way home, John and Vangelis. Presidentskandidaten in Amerika hebben sinds dit weekend... alle twee een running mate. Obama had natuurlijk al eerder gekozen voor de vice-president Joe Biden. En de Republikeinse uitdager met Romney maakte afgelopen zaterdag bekend... dat hij samen met Paul Ryan de verkiezingen ingaat. USA! USA! USA! We wachten duurt toch wat lang. Mensen beginnen te skanderen. De bandje van Diana Ross moet de tijd doden. Het wachten op Romney. Romney en Ryan. Hallo Manassas! Hoe gaat het, hè? We hebben een lange tijd gegeven. En we willen je heel veel danken. Hey, wat November 6 we nemen ons land terug. Paul Ryan. Hij roept alvast de overwinning uit. Hij maakt het publiek enthousiast op een campagnebijeenkomst... waarvoor Republikeinen lang in de rij staan. You know, really nice Karen Bannock staat hier in de rij voor deze Romney-event... met een groot glas water... Dat is nodig, want het is bloedheet hier. Wat vindt u van zijn keuze voor Ryan? Well, he's is a deficit hawk, which I love that. I'm most concerned about the deficit more than anything else. Wat ik heel belangrijk vind, het is een deficit hawk. Hij is dus heel fanatiek tegen het begrotingstekort. He can, I'm a and I like how he ik ben een leraar en ik vind het heel belangrijk dat hij het goed kan uitleggen. Kun je lezen wat op je shirt het zegt hope. Helping Obama's presidency end. Dat is kind of like Obama's that was his symbol in 08 toen hij was running. En zo so nu is het like een kind of a play on that. Een woordgrapje van onze Republikeinen dat we nu hopen dat het afgelopen is met, uh, met Obama. hele familie hier in de rij uh, voor Romney Ryan. Wat vinden jullie van zijn keuze van Romney voor Ryan? Um, ik denk dat het een goede keuze was. Ik denk dat Ryan best charismatisch is. Dus ik denk dat dat een goede keuze is. Dat kan helpen de campagne een beetje te Hij is charismatisch. Ryan, kan de campagne wat, uh, weer wat meer leven inblazen? Kon hij wat energie gebruiken? Uh, ik denk een beetje. Leeg, die campagne. Het was een beetje zwak. Volgens mij liep hij een beetje leeg. Die campagne was een beetje zwak. Hij viel maar van alles aan en het, uh, het had weinig richting. Volgens mij gaat het nu de goede kant op. Hoe oud ben je? I'm 15 years old. 15 jaar oud en al zo politiek bewust. Just because my parents kind of are. Nou, mijn ouders zijn ook uh, zeer politiek geëngageerd. We feel it's an excellent choice. Uh, Ryan is young, he's energetic. Hij is jong, hij is energiek, Ryan. Uw zoon zegt het hè, de campagne kon wat uh, energie gebruiken. Ging het niet zo goed tot nog toe? I think Romney just needs to be stronger against Obama. He needs to attack him on every level because he has done a horrible job. Hij uh, moet Obama gewoon veel harder aanvallen op alle mogelijke punten. And I think Ryan will help with that to really put it out there. En ik denk dat Ryan die gaat hem daarbij helpen. Die gaat hem helpen Obama te verslaan. Het interessante is, de Democraten zijn ook blij met de keuze voor Ryan. De cuts hier zijn zo so dramatisch. Ze zijn zo so pijnlijk. Omdat hij in hun ogen zo uitgesproken rechts is, vinden ze het gemakkelijk om campagne tegen hem te voeren. Een paar uur na de bekendmaking van zijn kandidatuur komt dan ook al het eerste anti-Ryan-spotje uit. Bijdrage was dat van onze correspondent Wessel de Jong. Nou, De Britten, dat hebben we in alle toonsoorten gehoord. Die zijn dol enthousiast over de spelen. Sportief, organisatorisch, het is een groot succes. Hoe is het eigenlijk bij ons en hoe zit het vooral met de kijkcijfers? Paul Hek is kijkcijferspecialist van de NOS. We hebben de afgelopen weken een paar keer met je gesproken, Paul. Is er inderdaad een kijkcijferrecord gehaald tijdens deze spelen? Ja, dat is er gehaald, ja. Uh, en wel uh, bij de huldiging van de hockeydames uh, afgelopen vrijdag... 4,1 miljoen kijkers, dat was een record... als we dat vergelijken met andere spelen. Ja. In ieder geval ten opzichte van 2008... met hoe zat we met tijdsverschillen. Dus we kunnen beter vergelijken met de spelen in Athene van 2004... En toen uh, was het meest bekeken moment de openingsceremonie... met 3,9 miljoen kijkers. Dat het is wel de huldiging van een, uh, van, van een gouden plak. Ja. <laughs> Niet van nee, nee, nee. het sportmoment zelf. Nee, het sportmoment zelf zat in die finale daarvoor. Hè. De hockeydames tegen, Nederlandse hockeydames tegen uh, Argentijnse dames. En op het einde van de finale zat er ongeveer 4,3 miljoen kijkers... voor de buis. Dus dat is echt het meest bekeken sportmoment. Ja. Als we even de sporten gaan analyseren. Welke sporten waren populair? Welke scoorden goed? Nou ja, uh, het hockey dus. Uh, het zwemmen. Uh, uh, eigenlijk heeft... De paardrijden goed gedaan, het turnen. Uh, uh, de, eigenlijk het eerste mooie moment was Marianne Vos, die goud haalde. Toen op de zondagmiddag werd, uh, werd veel bekeken. Dus dat zijn allemaal echt veel bekeken sporten. Een beetje de, laat me zeggen, de sporten waar we medailles konden halen en waar we ze ook hebben gehaald. Ja, ja in het algemeen. We uh, zijn uh, een chauvinistisch volk. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja. En uh, werden de vrouwen, want de vrouwen hebben dus meer medailles gehaald dan de mannen. Hebben de vrouwen meer kijkers ook getrokken dan de mannen? Uh, als je kijkt naar de medaillemomenten, ja, die hebben, hebben, de, hebben de dames toch wat meer kijkers getrokken, zoals, bijvoorbeeld met het hockey, uh, wat aardig is om te weten. Uh, de, de, de wedstrijden, zowel de heren als de dames, werden ongeveer even goed bekeken, maar de huldiging daarna voor de dames werd een stuk beter bekeken dan de huldiging uh, van de heren, die, uh, die helaas, nou, of helaas, die ook een mooie plak haalde, zilver, maar dan zijn Je het de naal kijkers toch wat teleur en dan, en dan zeppen er wat die, mensen weg. Die zeppen gewoon weg. Ja, ja, die ja. hebben ook geen zin om Nederland van Duitsland nou, te zien verliezen. Nee, precies. Dieren, dus, dus, natuurlijk. Dus, maar om dan, dan nog op de huldiging te wachten, dat wordt dan wel een erg bittige pil uh, voor, voor kijkers en dan zeppen mensen weg. En Epke? Epca is natuurlijk ook heel goed bekeken, was, uh, maar dat was in de middag. Dus dat, uh, ja, dat is toch op televisie dat dan zie je, anders. Dat, dat zie je dan ook. Ja. Hè? De middagsporten, hoe goed het ook is, altijd iets minder bekeken. Altijd. Ja. Maar daar staat iets tegenover, want dan wordt er niet naar tv gekeken, maar naar internet. Naar internet, naar internet. En op die dag, hè, dat, uh, dat was dinsdag de 7e, werd het record, record gebroken van het uh, aantal unieke bezoekers aan onze site. Uh, 1,2 miljoen unieke bezoekers voor, uh, voor de website. Die dag. Dat was een record. Want dat record lag op 17 februari, toen voor het drama met uh, Prins Frieso. Yeah. Dus er nou, kwamen nu nog meer mensen op onze website af. En dan zie je eigenlijk ook genurende hele, deze hele Olympische Spelen bijna. Uh... Ongeveer 5 miljoen unieke bezoekers hebben de afgelopen weken de subsite, alleen al de Olympische subsite van de NOS gebruikt. Om, uh, om sporten te volgen. Ja, en er zijn ook heel veel mensen die gewoon nog daarna ook het filmpje hebben gezien. Ja, ja dat is ook een absoluut record. Het goud van Epke, dat is door bijna 1 miljoen keer uh, bekeken. 1 miljoen? Ja, en dat, was, uh, dat is een uh, absoluut record. Dat is een stuk meer dan, dan, dan, het, dan het laatste record. Want dat lag op een video van, voor een video van vorig jaar van, van Tour de France. van Johnny Hoogland in het uh, prikkeldraadfiets. Dat was ook een bijzonder moment, ja, ja, uh, inderdaad. Maar wat de NOS nu gaat doen is. Uh aan de publieke omroep vragen of extra geld om servers bij te bouwen. Misschien. <laughs> Dat soort zaken. Goed, kortom, er is goed naar gekeken. Absoluut. Men kan tevreden zijn. Men kan heel erg tevreden zijn. Ja. Nou, dan uh, over een aantal dagen uh, volgen de radiocijfers, uh, begrijp ik. Paul, uh, dan uh, horen we jou of uh, een collega van jou uh, opnieuw. Ik dank je wel. Naast jou zit daar Sven Kokkoma. Wat zie jij, Bruinman? Jij ziet er ook goed uit, Bert. Dank je wel. Wat heb je gedaan de afgelopen weken? Ik was even met vakantie. Dat dacht ik wel, ja. Ah, ja. De sportzomer we ja. is voorbij, dus daar is Sven weer. Goedemorgen, Nederland. Goedemorgen. Sven, uh, wanneer zijn jullie begonnen met de eerste uitzending? Um, in, uh... De exacte datum weet ik niet, maar het is vandaag dat niet geval de je, de Dat moet je wel uitzenden. weten, Sven, want we gaan tellen natuurlijk met mm -hmm. z'n allen. Klopt het allemaal? Duizend, ja, klopt. Het is wel een toeval, zeg. Meteen ja, na het is, de sportschouwen uh, ja Dus George Michael, en Annie Lennox, de hoe, ze komen allemaal zingen. <laughs> de fameuze geschiedenis van het programma, enzovoort, enzovoort. Wat, nou ja, een, nee, we dat kijken wel Hemi. terug op, op een paar uh, nieuwsmakende gesprekken... die in dat programma plaatsvonden. Ja? Pieter Lakerman met zijn oproep om uh, het geld uit de DSB-bank weg te trekken, bijvoorbeeld. En het Polen-meldpunt uh, bij ons ons aangekondigd door de PVV. We gaan ja. kijken hoe het is afgelopen, uh, wat er gebeurd is met die oproepen... Uh, hoeveel je, schade het allemaal heeft. Je kijkt dus aangeregen. ook nog eventjes wat er gebeurd is met je nieuws. Absoluut. Dat oh. is wat we gaan doen. Okay. Het, uh, komende een jubileum uitzending ja. extra lang of gewoon een uur? Gewoon een uurtje. Gewoon een uur. Ja. Ouderwetse programmering. Van ouderwetse programmering. Nou, dan mag jij ouderwet de nieuwslijst aankondigen. Met veel plezier. Hier is Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse... Ja, deze microfoon inderdaad. De Nederlandse Olympische ploeg komt vanmiddag per trein aan. Van Londen gaat de reis zometeen naar Brussel en vandaar naar Den Bosch... waar de trein rond 4 uur wordt verwacht. In Den Bosch worden de Olympiërs gehuldigd. De NOS doet verslag rechtstreeks vanmiddag van die huldiging. De campagne om homodiscriminatie het Amerikaanse leger te bestrijden... heeft succes gehad. Voor het eerst in de geschiedenis is een lesbische vrouw bevorderd tot generaal. De promotie van Tammy Smith volgt op de afschaffing van Don't Ask, Don't Tell...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 Goedemorgen, we zijn een heel klein beetje jarig. Het is de duizendste uitzending en dus blikken we het komende uur... terug en vooruit op belangrijke gesprekken die in dit programma plaatsvonden. Pieter Lakerman bijvoorbeeld riep klanten van de DSB-bank op in 2009... om hun geld op te nemen zodat de bank failliet zou gaan. En dat is gebeurd, maar hoe is het hem vergaan? We namen een uniek kijkje achter de zwaar bewaakte schermen van Noord-Korea. Wat zijn de gevolgen van de in dit jaar uh, in dit programma aangekondigde... Uh, Problemen rond het meldpunt, overlast door Midden- en Oost-Europeanen. En het 200ste ochtendhumeur komt van Henk Westbroek. Het is twee over half tien precies, dit is De Duizendste. Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend, net als in onze allereerste uitzending, in Roermond. Op de plaats waar we precies duizend afleveringen geleden een bezoek brachten aan de vispassage bij de ECI-centrale in Roermond. Die lachte toen net, moest zich nog bewijzen. Kijken of dat inmiddels gelukt is. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Naar een viezement van uh, DSB. Het gaat erom dat het zo snel mogelijk moet gebeuren. Dat is in het belang van de mensen die gedupeerd zijn en die nu jarenlang moeten procederen tegen DSB. Om de simpele reden dat DSB alleen maar aan de belangen van zijn aandeelhouder Dirk Schering gaat denken. U hoort de stem van Pieter Lakerman van de stichting Hypotheekleed. Op 1 oktober 2009, weet u nog, riep hij klanten op... om hun spaargeld weg te halen bij de DSB-bank. Gevolg, binnen elf dagen werd maar liefst 622 miljoen euro opgenomen. En op 19 oktober was de DSB-bank failliet. Meneer Lakerman, goedemorgen. Goedemorgen. U zat naast mij destijds in de televisiestudio... bij de televisieversie van dit programma, later op de radio. Was het niet volkomen onverantwoord wat u toen deed? Nee, het was uh, niet uh, onverantwoord. Het is ook la later wel gebleken, het, rapport, het eerste rapport van Curator wat uitkwam... dat toonde al dat er een tekort toen al was van honderden miljoenen euro's. De bank was virtueel toen al failliet. Ja, in feite was hij al failliet. Alleen het, het leek nog even net alsof hij leefde. En ja, dat, ik was niet de enige die dat wist hoor. Het was in kleine kring wel bekend. Ja. Maar goed, de meeste mensen die schrikken dan toch terug voor zo'n stap... Ja, maar als de bank toch al virtueel failliet was en ja. alle accountantsrapporten bleken te liggen met waarschuwingen over de solvabiliteit van de, van de bank. Zeker vanwege alle nevenactiviteiten zoals een voetbalclub, een schaatsteam, een museum, dat soort dingen. Ja. Uh, waarom hebt u dan die oproep gedaan? Want dan, dan had de bal toch vanzelf het werk kunnen doen. Uh, waar ik uh, voor wilde waken was dat de bank uh, gered zou worden door de andere banken. Uh, kijk, uh, wanneer de bank zou blijven leven, dan zouden de slachtoffers, dus de klanten, maar 26 miljoen euro schadevergoeding hebben gegeven aan Scheringa. Ja. Wanneer de bank gered zou worden door de andere banken, dat was iets wat Wellenk graag wilde, uh -huh. om zijn eigen falen te bedekken. Wanneer dat zou gebeuren, dan zou, naar mijn schatting, er misschien één of hooguit 200 miljoen zijn, zijn uitgekeerd. Geweest. Wellink overigens de president toen van de Nederlandse bank, die later ook van dezelfde curatoren het verwijt hebben gekregen dat ze niet goed hebben opgelet en dat er een bankvergunning is afgegeven voor een bedrijf dat eigenlijk geen bank had mogen zijn. Ja, dat klopt. Kijk, Wellink is daar uh, een beetje een afgeleide figuur natuurlijk, maar hij heeft toch wel ernstig gefaald en hij had er persoonlijk dus een heel groot belang bij dat deze Bank gered zou worden. Waarom? Nou, omdat wanneer de bank overgenomen zou worden door andere banken... dan zou dus niet zo duidelijk naar voren zijn gekomen voor het publiek... Ja. dat de zaak onjuist was... Uh, uh, dat er geen toezicht was geweest, geen voldoende toezicht. Ja, maar goed, uh, desalniettemin was er veel kritiek... <coughs> pardon op uw oproep toen... van de toenmalig premier van dit land, Balkanende. Hij noemde uw oproep bedenkelijk. Uh, minister Bos van Financiën noemde het een on onverantwoordelijke actie. Hoeveel mensen vertegenwoordigde u destijds? Uh, hypotheekleed had toen, meen ik, ongeveer 2000 donateurs, ik weet niet precies. Maar in feite waren er natuurlijk uh, ja, 150.000 of 200.000 klanten van DSB. Het grootste gedeelte daarvan was benadeeld ja. door verkoop van allerlei polos. Maar daarna, toen de bank omviel, waren er veel, veel meer mensen benadeeld, om nog maar te, te zwijgen over de mensen die daar toen werkten. Uh, nee, er, uh, aanvankelijk leken een aantal uh, spaarders benaderd... dat was een veel kleiner aantal, dat waren maar enkele duizenden mensen... waar wij overigens niet voor optraden. Maar die hebben hun schade nu al grotendeels teruggekregen... door het feit dat zij ook als achtergestelde spaarder... dus beschermde spaarder uh, zijn uh, erkend door de rechter. Ja. En voor het restant zijn ze ook bezig tegen, de, nee, sorry, tegen de, uh, de Nederlandse Bank aan het procederen. Maar waarom hebt u het gedaan in het hart van een eerste financiële crisis toen... toen de bankwereld toch al op zijn grondvesten aan het schudden was. Toen we net ook in die iSafe-ellende zaten. Ja. Toen iedereen doodsbang was dat in nou, Nederland dus ook de systeembanken heel... ja. het loodje legden. Nou ja, kijk, de DSB-bank was natuurlijk geen systeembank. Dat nee. heb ik toen op 1 oktober al uh, uitgelegd. Zeker. Uh, waarom ik het deed? Dat was dus om het belang van de klanten uh, zo goed mogelijk te, uh, te beschermen. Kijk, nu hebben de klanten, doordat de zaak failliet te gaan... hebben de klanten al drie, meer dan 350 miljoen euro... Toegezegd gekregen uit de boedel van Curator. Dat had ik ook op het oog. Dat heb ik dus bereikt. En ik moet zeggen, ik vind het het, is het grootste succes wat ik in mijn carrière tot nu toe heb gehad. Hoeveel heb je er zelf over gehouden? Uh, nou, dat was vrijwel niet heel. Ik heb uh, netto ongeveer. Uh, twee jaar voor niks gewerkt. Maar goed, oh, ja? dat, dat, dat kan een keer gebeuren. Ah, ik vraag het omdat er ook een biografie over u is geschreven... door een voormalig medewerkster. En die zegt, hij ja, doet het alleen maar uit eigen belang. Hij, hij schrijft facturen van 300 euro per uur. Uh, uh, uh, als mensen in die periode wilden afhaken... dan kocht hij ze uit. Maar streepte dat weer weg tegen ja, overstaande dat, rekeningen. Dat boek, dat, dat was een... Uh, van de voormalige secretaresse van dat, u, hè? Dat boek, ja, dus een half jaar heeft, is de secretaresse... Dus niet zes jaar, zoals ze zei. Maar uh, dat boek dat is uh, uit handel genomen door de rechter. De, de schrijfster heeft een kort geding verloren. De, de, de uitgever, dat was uh, prometheus die heeft uh, smarter geld in mij moeten betalen. Enfin, de, dat boek dat dus was gewoon een totaal shitboek. Dat is ook uh, dus door meerdere rechtelijke zijn gebleken. Ja. Maar goed, er zijn toch mensen die zich afvragen waarom heeft hij het gedaan? Het ja. lijkt wel een persoonlijke vendetta. nou Kijk, dat is natuurlijk niet zo, maar als ik dus, als je efficiënt wil optreden vind ik, dan moet je niet, tegen, niet altijd tegen een institutie optreden, maar tegen de dat Waarom? Is nu, omdat het het enige is wat helpt. Kijk, wat je ziet nu bijvoorbeeld de banken even in het algemeen. Die, uh, die schuiven alle verliezen af op de, op de belastingbetaler. Dat is in heel Europa het geval. Uh -huh. Waarom gebeurt dat? Omdat niemand durft die bankdirecteuren persoonlijk aan te vallen. Ja. Als dat nou wel zou gebeuren, dan zouden dat veel minder misstanden zijn. Er wordt nu over Europese banken en, en zo gesproken. En, en, maar ja, je moet de personen aanpakken. Want die, dat, doet, dat wordt ook gedaan. Laten we zeggen, bij, bij verkrachting en, en, en uh, weet ik veel... allerlei ordinaire misdrijven. De persoonlijkheid persoonlijke... van bewindvoerders... of in ieder geval van mensen die een bedrijf leiden... wordt al bij wet uh, sterker geregeld nu dan het vroeger was. Hè? Mensen zijn, ja, uh, ja, de wet is helemaal niet zo slecht. Het gaat erom, er moet meer aangepakt worden. Ja. De, mensen, de, de topmensen moeten persoonlijk aangepakt worden. Heb je persoonlijk ervan. iets tegen Dirk Schering Nou, ik, uh, ik ken hem niet, ik, maar ik vind dus dat hij ongelooflijk uh, immoreel heeft gehandeld. En dat vind ik wel een groot bezwaar van zijn persoonlijkheid. Ja, verder, of, of hij netjes in met, met mensen voorkeert, dat maakt mij niks uit. <laughs> maar maar uh, hij is gewoon iemand die dus. Maar, uh, maar beschouwt u zichzelf dan als de, uh, laten we zeggen, financiële moraalridder van dit land? Nou, ik heb wel een iets hogere moraal, denk ik, dan de gemiddelde bankdirecteur. Dat wil ik wel, wel zeggen. Maar ik ben niet de enige reden. Maar het punt was, wij vertegenwoordigden dus een aantal klanten van DSB... die wilde ik efficiënt helpen. Ja. En de efficiënt helpen, dat was dus door die 26 miljoen verscheringen ja. te verhogen... tot 350 miljoen van curatoren. Ja. Dat kon alleen maar door het viesement. En dat is gelukt? Dat is gelukt, ja. Dus die mensen hebben hun geld terug? Ja, maar door ja. uw actie hebben ook heel veel mensen hun geld niet terug, toch? Nou, nee, er zijn een aantal spaarders... die hebben dus tijdelijk leken die schade hebben... maar dat is eigenlijk al helemaal uh, glad gestreken. Die hebben nog een heel klein restding. Dat was een veel kleiner aantal bovendien. En laten we zeggen, het ging er echt om dat die tent failliet moest. Want ja. daar heb ik dus ook, uh, laten we zeggen... voordat ik in, in uw uitzending was... heb ik daar ook al een, een voorbereiding voor gemaakt. Ik heb namelijk... De dag daarvoor een, een brief of een e-mail geschreven aan de, uh, de, de bestuur van de Nederlandse Bankiersvereniging en aan de president-directeur van de Rabobank. Ja, Om te voorkomen dat uh, uh, de banken de DSB-bank zouden helpen toen die op omvallen stond. Ja, dat klopt. Dat... In, in die periode al. Ja, ja, dat heb ik dus op 30 stemmen gegaan de dag voordat ik in uw uitzending was. Ja. En dat heeft dus geholpen en ja. dat wist dus Wellink niet. Ja. Wellenck was stom verbaasd op een gegeven moment toen bleek... dat de banken dus DSB niet wilden helpen. Maar dat had ik gewoon voorbereid. Er is nu ook een groep curatoren van DSB-beheer. Dat is het bedrijf van, die, van AZ, van het stadion, van uh, het museum. Ja. Uh, en die claimen nu persoonlijk, ik geloof, 20 miljoen van uh, Dirk Scheringa. Klopt. Ja, dat is, heeft dus eigenlijk niks met beslag laten leggen op zijn huizen. Ja. Nou, dat vind ik op zichzelf, vind ik dat prima. natuurlijk. Sluit u zich daarbij aan? Uh, of wij ons daarbij aansluiten, dat, is, uh, daar, uh, daar wordt, uh, zeggen, dat wordt bestudeerd. Dat uh, kan wat wat nu bestudeer... nog niet. Nou Wat? ja, we zijn op Toomic bezig de, de processtrategie uit te stippelen uh, voor de mensen die een onvoldoende uh, van de curator hebben gekregen. Kijk, curator hebben dus 350 miljoen toegezegd. Dat is een enorme op en een enorm veel meer dan die 26 miljoen misschien gaan. Maar het is. Curator hebben veel gedaan, maar nog lang niet voldoende. Er zijn dus een hele hoop mensen die hebben onvoldoende schadevergoeding gekregen. Ja. Die willen ja. procederen en daar zijn we nu. Ja, Die helpen we nu met de voorbereidingen. Maar daar is nog niet. Maar Iets de kans is dus aanwezig dat Pieter Lakerman... opnieuw achter het geld van Schering aan gaat? Ja, die kans is zeker aanwezig, ja. Maar dat is ons dus nog niet zeker. Als ik u hoor praten, is dat zo goed als zeker? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik zou dat nu op 50% schatten, eerlijk oh. gezegd. Oké, okay. wanneer weten we dat? Uh, nou, zeker nog wel dit jaar. Dat is, ja, die, die planning daarvan is niet helemaal uh, nauwkeurig te geven. Maar dat wordt, dit jaar is dat nog wel bekend. In ieder geval willen we dus de mensen wel helpen. Maar of wij dat persoonlijk als hypotheeklid gaan dat, dat is nog maar de vraag. Goed. Uh, er is geen sprake van een persoonlijke verdetta, nogmaals de vraag. Wat mij betreft niet, nee. En het was ook geen, uh, laten we zeggen, actie uh, die voortkwam uit narcisme... Van uw kant? Nee, nee. Het Want was dat verwerkt, zuiver... heeft u namelijk ook wel eens gekregen. Ja, kijk, je krijgt natuurlijk altijd allerlei verwijten. als je iets doet wat, wat opvalt. En het was natuurlijk een opvallende, unieke stap. Maar het, het uitsluitende doel was dus de mensen dus efficiënt helpen. en die 26 ja. miljoen verscheen gaan. Ja. te verhogen naar 350 tot eigenlijk bijna 500 miljoen. die curatoren nu hebben toegezegd. Goed, en dat is gelukt. Resumeren, het geld is binnen. U hebt die mensen geholpen. U zegt zelf dat u er weinig aan over hebt gehouden. Zo ja. goed als niks. Ja. Uh, het is geen persoonlijke vendetta. en we moeten nog even een paar weken wachten. om te weten of u zich aansluit bij de claim op het spaargeld van Dirk Scheringa. Ja, Pieter Lakerman, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Omdat dit de duizendste uitzending is van dit programma... geven we vanochtend niet eens uh, u de mogelijkheid om een vraag te stellen... na aanleiding van het nieuws, maar een van de deskundigen... die de afgelopen jaren zelf de meeste vragen heeft beantwoord. En dat is luchtvaartdeskundige Hans Hergens, En die wil het volgende weten. De Stichting van de Staat Israël heeft verregaande gevolgen gehad... en nog steeds voor de bewoners van het toenmalige uh, Palestina. En je moet je afvragen in hoeverre die ingrijpende beslissing... wel voldoet aan de eisen van het internationaal recht. Israël is oorspronkelijk in 1917 door een Engelse minister beloofd aan de Europese Joden. Maar Engeland had op dat moment uh, uh, helemaal geen gezag over uh, wat toen Palestina was. Want dat was onderdeel van het Turkse Rijk. En het ging om uh, mensen die in Europa woonden, Europese staatsburgers... In hoeverre laten internationale rechtsregels toe dat je een land waar je geen zeggenschap over hebt weggeeft aan inwoners die, die helemaal niet in het land wonen, die Europese staatsburgers zijn, zonder daar de plaatselijke bevolking bij te betrekken en een stem in te geven of te compenseren voor het verlies van hun land. Ja, dat is de vraag van Hans Herkens. Nou is het wat ambitieus om deze vrij gecompliceerde vraag in een minuutje te willen beantwoorden, maar toch wagen we een poging. Het antwoord komt van hoogleraar internationaal strafrecht, Gertjan jan Knoops. Het internationaal recht is de staat Israël een erkende staat. Dat volgt niet alleen uit de Belfort declaratie van 1917. De verklaring van de Britse minister van buitenlandse Zaken waarin uh, het Joodse volk een eigen national home heeft toegezegd. We moeten niet vergeten dat de Britten op dat moment het grondgebied van Palestina hadden veroverd op de Turk en dus het soeverein gezag uitoefende... Maar daarnaast is die wel declaratie ook door meerdere internationale verdragen overgenomen en erkend. Denk bijvoorbeeld aan het vredesverdrag van Severen. Het verdrag tussen de geallieerden en het Ottomaanse Rijk dat aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd gesloten in 1920. Maar denk ook aan de erkenning door de zogenaamde League of Nations. De voorlopen van de Verenigde Naties. Maar denk ook aan... Uitspraken van Winston Churchill, Amerikaanse congres in 1922... die die, die erkenning overnamen. En ten laatste natuurlijk de erkenning door de Verenigde Naties zelf... in 1948, waarin de staat is dan nogmaals werd erkend. Is nou die belfort declaratie zo merkwaardig als startpunt? Nee, dat is het niet. Het internationale recht ziet vaker dat door een eenzijdige actie... een staat ontstaat. Denk recentelijk aan zuid soedan dat zich afscheidde van Sudan Soedan... door middel van een eenzijdige actie. Al dus het minicollege van Geert-Jan Toch gelukt... In een minuutje gaan we nu terug naar Roermond. Nee, dat is uh, Zas, die hoort u straks nog. Roermond dus, Marcel Dekker en Limburgse Zal. Noemen ze een paar soorten die hier inmiddels uh, voorbij zijn gekomen? Zalm, zeeferaal, zeeprik, rivierprik, uh, barbeel, Koopvoren, prasum, baas, paling. In totaal uh, 39 soorten. En u Thijs Belgers weet dat zo goed omdat u secretaris van de visstandbeheercommissie Roerdal bent. En hier duizend afleveringen geleden mijn collega Harm van Attenveld te woord stond over deze vispassage. Want daar hebben we het over. Uh, toen was hij nog nieuw. Uh, en zeer welkom voor de vis uh, die hier de roer op naar onder andere Duitsland. En omdat u sindsdien ook al vast duizend keer heeft moeten uitleggen hoe de vispassage werkt, geef ik u nu de microfoon. Gaat u gang. Ja, dat... Wat is een vispassage? Een vispassage is een weg waarlangs de vissen een uh, gebied in het water kan bereiken waarbij een hoogste verschil bestaat. En dat hoogste verschil bestaat hier uit een, uit een dam van 2,5 meter hoog. Die is gebouwd om hier een waterkrachtcentrale te kunnen laten draaien. En die dam, die hoogst, dat hoogste verschil, moet kunnen overwonnen worden. En daarvoor is deze vispassage gebouwd. In beide richtingen kan de vis nu deze dam passeren. Ja, doet nog het meeste te denken aan een... Uh, ja. En, uh, met alle respect een soort, soort invalide opgang naar gebouwen met, met schotjes erin. Ja, dat klopt. Uh, het is geen vistrap zoals men vaak denkt. Maar het is een vispassage met een uh, langzaam hellende bodem. En het water wordt door die schotjes steeds iets wat tegengehouden. Waardoor de energie uit het water gaat en toch de stroomsnelheid beneden in de vistrap Dus uh, hoog, laag genoeg is waar de vissen makkelijk tegenop kunnen zwemmen. Ja. Zonder dat ze hoeven te springen. Vissen hoeven deze dam niet te springen, hij hoeft alleen maar te zwemmen. Ja. Dicht bij de waterkrachtcentrale van ECI waar de vis voor... Die tijd letterlijk uh, tegen uh, Die barrière is weggenomen. Dan hoop je dat het goed gaat met de vissen die je weer graag terug wil zien. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, uh, we hebben het eerste jaar hebben we 34 soorten vissen gevangen. Tweede jaar uh, 38. En dit jaar zitten we al op 39. Dat zijn bijna alle vissoorten die wij op de hoer kennen. We hebben ongeveer inclusief de exoten die er zitten en eh, vissen die uit aquaria komen, 52 soorten op de roer. Maar... Vissen uit aquaria? Ja, mensen die dus op een gegeven moment hun vis t, t, t, kwijt willen en omdat hij te groot wordt. Omdat goudvisjes? Ze, of omdat ze op vakantie gaan, goudvisjes, maar ook eh, sterlets, eh, steuren, tot bijna een meter hebben we hier gevangen, die mensen uit hun tuinvijver waarschijnlijk bij ons in de roer gekiept hebben. Zullen we eens even naar beneden lopen, hier, via het trappetje? Hoppakee. Hoppla, pop, pop, pop. Want daar stond destijds mijn collega Harm van Attenveld ook bij een kooi. Hè. Um, die gaan we zo meteen omhoog gooien. Um, maar eerst toch eens even dit weten. We hadden het toen, en dat was de aanleiding ook, uh, het over de Atlantische zalm. Hè. Een beetje de lakmoesproef, de levende lakmoesproef over hoe het gaat met die roer. Ja. Um, destijds um, kwamen er nog niet zo heel erg veel voorbij. Hoe is dat nu inmiddels? Uh, het wordt er ieder jaar meer. Uh, het eerste jaar hebben we er zes gevangen. Het tweede jaar acht, het derde jaar tien. En tot nu toe zitten we, en de herfst zal we moeten nog bijna allemaal komen op zeven stuks. Ja. Dus dat gaat ieder jaar een klein beetje vooruit. Het zou eigenlijk meer moeten zijn gezien het aantal dat we uitzetten. Normaal komt één op de duizend uitgezette vissen terug. En we zitten nu op 10% ervan. Okay. Nou, gooi die kooi maar omhoog. Want zo af en toe kijken jullie ook wat hier passeert. Kan ik nog even zeggen dat het destijds 97 centimeter was in 2008. De langste zalm. Zijn jullie ja, dat... daar overheen gekomen destijds? Nee, nee bijna, inmiddels? bijna 95 centimeter is te volgen. De, de meeste die we vangen, dat zijn toch meerjarige vissen... die al toch ja. meer jaar op zee zijn geweest. En die toch uh, allemaal rond de 70, 80 tot 85 centimeter ja, lang Kom, we lopen even naar het kooi tenslotte. Kijken of we daar overheen komen. Nou, ik zie het al direct. Dat is niet gelukt. Kunnen we ze horen spartelen, mensen? Wat, wat hebben we in de kooi? Nou, ik zie een snoekbaas. ik zie een regenboog vooral. Uh, wat kleine baasjes, denk ik. Uh, geen zalm, hè? Geen zalm, maar ja, het is toch wel een opmerkelijke vangst. Een paling ja. die op weg is naar zee, dus een schieraal noemen wij deze. En uh, ja, het is toch een bijzondere vangst vandaag. Want je regenboogverhaal, dat, die vang je niet iedere dag. En de snoekbaas ook niet. Maar dat zijn nou. toch mooie vissen. Thijs Belger, secretaris van de visstandbeheercommissie Roerdal. Man die voor de tweede keer in duizend afleveringen Goedemorgen Nederland. Onze microfoon passeerde. We komen over vier jaar nog eens terug. Kijken of het met de zalm net zo goed gaat als met de publieke omroep. Dank u wel. Leuk, <laughs> dank u wel. de laatste woorden van Marcel Dekker. Dit is Radio 1 Goedemorgen Nederland. 10 voor 10 u luistert naar de Cairo op Radio 1. De afgelopen vier jaar was Goedemorgen Nederland niet iedere dag in het buitenland. Uh, of wel elke dag in het buitenland, moet ik zeggen. Zo bezochten we twee jaar geleden Noord-Korea de eeuwige grote leider. Zo wordt Kim Il-sung, die in 1994 de overleden grootvader van de huidige leider Kim Jong-un uh, opvolgt genoemd. De cultus rond hem is ongeëvenaard. Van kind af aan worden Noord-Koreanen opgevoed met zijn gedachtegoed. En ook als toerist kun je niet om Kim Il-sung heen. Zo merkte Harm van Atteveld in Pyongyang. 4 euro. euro betaal ik hier voor een bosje bloemen, dat zo te zien... alles eerder voor dat geld is verkocht aan een toerist zoals ik. Ik ben in Pyongyang, op audiëntie bij een 20 meter hoog bronzen... standbeeld van Kim Il-sung. Eerst de bloemen, voor de studie, You can hear the rond around this area. This statue was built in 1972 for the 60th birthday of the president Kim Jong Un. Zijn strijd tegen de Japanse en Amerikaanse imperialisten is hier te zien in de vorm van enorme koperen strijdtornelen. De persoonsverheerlijking van de grote leider is totaal. De jaartelling in Noord-Korea begint bij zijn geboortejaar. Zijn portret hangt overal. En elke Noord-Koreaan heeft zijn beeldenis opgespeld. President Kim il sung was geboren here in this Stroll huis. Ik krijg zijn geboortehuis te zien, waar omheen het grootste park van Pyongyang ligt en gaan we de lift omhoog in de Juche toren. Juche is de ideologie die Kim Il-sung ontwikkelde en tot staatsleer verhief en die een onderstreping is van Noord-Korea's onafhankelijkheid van de rest van de wereld. De mens, zo zei Kim Il-sung, is meester van zijn omgeving. De werkende massa schept zo de socialistische heilstaat. Kim Il-sung, Sahaejuui Cheongnyeondongnae. Jay pong so woonde tot het jaar 2000 in die heilstaat. Hij vluchtte via China en Mongolië naar Zuid-Korea en is nu voorzitter van een organisatie voor Noord-Koreaanse intellectuelen. In Seoul vertelt hij me over de greep van de partij op het dagelijks leven. Ook al ben je geen lid van de partij, iedereen staat onder zijn controle. Van je 17e tot je 35e ben je automatisch lid van Kim Il-sung Young Men's Alliance. Als je na je 35e geen lid bent van de partij... stroom je automatisch door naar een van de drie volgende organisaties de Noord-Koreaanse boerenvereniging, de Noord-Koreaanse arbeidersvereniging of de Noord-Koreaanse vrouwenvereniging. Tot één van deze verenigingen behoor je verplicht tot je zestigste. In die verenigingen moet je elke week deelnemen aan drie bijeenkomsten. Er zijn presentaties en ideologische scholingen. Mensen staan onder volledige controle. Daarom is het voor het regime ook zo gemakkelijk om massa te houden. Via het systeem zijn ze eenvoudig op de been te brengen. Die zijn heel erg leuk. Twintig meisjes beginnen spontaan accordeon te spelen. zodra de toeristen de klas binnenlopen. Ze dragen allemaal een blauwe jurk, een wit bloesje en een rood sjaaltje. Dit is het Kinderpaleis in Pyongyang, waar de meest getalenteerde leerlingen. na hun gewone schooluren les krijgen in muziek, calligraferen, sport. In de gang zie ik een groot portret van een breed lachende Kim Il-sung. Omringd door kinderen. Han Nam Soo was 17 toen hij vluchtte uit Noord-Korea. In een café in Seoul in Zuid-Korea vertelt hij over de rol die Kim Il-sung speelt in het leven van jonge Noord-Koreanen. In Noord-Korea zijn er speciale lessen over Kim Il-sung en Kim Jong-il. In die lessen moet je toespraken van en lofzangen op Kim Il-sung en Kim Jong-il uit je hoofd leren. Elke dag staan die lessen op het rooster. Je kunt lage cijfers hebben voor wiskunde en natuurkunde, maar als dat gebeurt bij de lessen over de leiders, dan moet je opstaan in de klas en word je publiekelijk bekritiseerd door je klasgenoten. Of moet je zelf kritiek uiten. Het begint in de Peuterspeelzaal en dat gaat door tot de universiteit. Han nam Soo groeit op in een welgesteld gezin in Pyongyang. Zijn vader heeft een goede positie bij de overheid. Tot hij een fatale fout maakt. Mijn vader zat met twee vrienden gezellig bijeen... en hadden het over de richting waar de samenleving op ging. Mijn vader zei toen dat het de verkeerde kant op ging. En dat dat lag aan Kim Jong-il. Er moet een spion in de buurt zijn geweest, want hij en zijn vrienden zijn toen opgepakt. Op beschuldiging van vorming van een terroristische organisatie. Maar het enige dat ze hadden gedaan, was kritiek leveren op Kim Jong-il. Hij is doodgeschoten. Han nam -su besluit te vluchten, omdat in Noord-Korea meestal directe familieleden van misdadigers in een van de kampen verdwijnen. Via China komt hij uiteindelijk in Zuid-Korea terecht. Het is een enorme overgang van het communistische Noord-Korea... naar dat kapitalistische en democratische Zuid-Korea. Het grootste probleem waar jonge Noord-Koreanen... die het lukt hier in Zuid te komen mee kampen, is eenzaamheid. Want de meeste vluchtelingen komen in hun eentje. Zuid-Koreanen zijn erg druk met zichzelf. Velen zien ons als gastarbeiders uit een derde wereldland of een last voor het land. Omdat we de eerste jaren na aankomst hier in Zuid-Korea financiële steun krijgen van de overheid. De rest van mijn familie is verbannen naar een uithoek van het land waar ze onder strikte politiebewaking staan. Sinds mijn vertrek heb ik geen enkel contact meer met ze gehad. Bijdrage was dat van Harm van Atterveld vanuit Pyongyang, Pyongyang Noord-Korea... eerder uitgezonden omdat hij daar als een van de weinige westerse journalisten... achter de zwaar bewaakte hekken kon uh, kijken. We lopen tegen Tine, zometeen gaan we verder. Dan spreken we met het Nederlands Poolcentrum voor Handelsbevordering... over de gevolgen van het Polen-meldpunt van de PVV... voor het Nederlandse zakenleven. De PVV deed die oproep in dit programma. En in deze duizendste uitzending kijken we naar de gevolgen. Wat heeft dat ons eigenlijk gekost, dat meldpunt? We zijn verder op de longstay-afdeling van de TBS-kliniek. En u hoort het 200ste ochtendtumeur van Henk Westbroek. Allemaal in het vervolg van deze duizendste Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het nieuws van... Tien uur, gelezen zoals de hele ochtend al, door een buitengewoon bruine ook, Dorald Megens. Tot zometeen. KRO, Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet, langs, Twitter, kranten, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Houdt u van televisie, ook als u er zelf niet op bent... en toch wel in een bijzinnetje ook wel een beetje vals, ja. Lactobacillus casei cirrota. Ja, werkt ook niet, maar goed dit te zijn. Ja, een bacterie met speciale eigenschappen. Wat voor eigenschappen? Ja, je voelt ook die jaren 70 of 80 je kamer inwaaien. Omdat het zulke mooie tijdsbeelden zijn. Goed voor de stoelgang en zelfs goed voor stevige borsten De Gids.fm. Straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Woensdag 12 september is het zover. Dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Bent u zelf verhinderd? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Ga voor meer informatie naar verkiezingen2012.nl. Jouw stem. Daar maak je toch sterk voor? Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.